Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie gaat ervan uit dat de twee doden die bij het knooppunt Empel zijn gevonden in een Kia Picanto... de vermiste Hebe Zwart en Sanne Bos zijn, ook al is hun identiteit nog niet officieel vastgesteld. Het vermiste tienjarige meisje en haar begeleidster werden gisteravond gevonden... toen een agent bandensporen zag en een politiehelikopter vervolgens de zwarte Kia Picanto ontdekte...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 De Amsterdamse burgemeester en de leiding van politie en justitie vinden dat ongepast. De complotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. Duitsland steekt de komende jaren miljarden... in het uitbreiden van het laadnetwerk voor elektrische auto's. De komende drie jaar wordt er ruim 6 miljard euro in geïnvesteerd. Het aantal elektrische voertuigen groeit in Duitsland nu elk jaar met bijna een kwart... Volgens het Duitse ministerie van Transport zijn er nu 70.000 oplaadpunten in het land. In 2030 moeten dat er 1 miljoen zijn. RKC Waalwijk en Vitesse doen niet meer mee aan het toernooi om de KNVB-beker. De eredivisieclubs zijn gisteravond al in de eerste ronde uitgeschakeld door een amateurclub. De treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0... Kozakkenboys uit Werkendam won van Vitesse. Na 2-2 gelijk waren ze beter in het penalty schieten. Het weer in het noordoosten helder en een graad of 4, elders bewolkt en ongeveer 10 graden. De komende ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Later op de dag ook weer wat zon bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 FM. ja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 Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe je steen staat. You shake up the habits, are you speaking my language? Uh, I got hoes, you got hoes. Cause someday we're better, we can take up the pressure.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 Een traan achter lach Nee dat had je niet gedacht Want ik hoef er niet over te praten Maar moet nog voor gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier Het is de enige manier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 er staat een traan achter mijn lach Nee dat had je niet gedacht Want ik hoef er niet over te praten Maar moet mijn gevoel slapen. laten Dus vanuit mijn hart hier op papier Het is de enige manier Om te durven vertellen Te laten weten Dat ik zoveel gevoel